Trus, een moeder van tien kinderen vroeg geef je hem de fles of ben je van plan jaan om hem zelf te foeien Waarop Bertus zei dat was een ding dat ging de vader aan en daar had geen mens zich hiermee te bemoeien En nou wil ik motig spook krijgste trus ik heb Nelly ook zelf gevoed en het arme schaap is nooit in orde Wat een wonder de Bertus kijkt me zo'n antenne aan, bij jou is de melk zeker zuur geworden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 In een ommezien vloog Truus de dikke buurman naar de keel, zes de vuile gooien dat zij juist besuren. Vleide langzaam maar precies een lange breinaald in zijn buik en zei, zo, nou kan je ook een maandje kuren. Stille Barend zei de juist, deponeerde zij een vuist met een fraaie zwaai op trusjes bij de kaken. Trok een bosje haren los en zei, heer Truus dat voor je bros en bemoei je verder met je eigen zaken.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 het is onze kleine Jantje